Met het NOS De Franse president Macron is van plan zijn getroffen door orkaan Irma. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Griekenland. Op het Franse deel van Sint-Maarten zijn zeker vier doden gevallen. Of ook op het Nederlandse deel slachtoffers zijn is onbekend. De marine probeert nu bij het eiland af te meren om hulpgoederen en militairen af te zetten. En vanaf Eindhoven is een vliegtuig onderweg. Later vertrekt nog een tweede toestel.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 In Apeldoorn zijn zeven mensen gewond geraakt bij een busongeluk. De bus week uit naar het fietspad, waarschijnlijk wegens wegwerkzaamheden. Vervolgens reed hij zich klem onder het spoorviaduct bij station Osseveld. Een traumahelikopter heeft een van de gewonden meegenomen. Een ander is per ambulance afgevoerd. Hoe de gewonden eraan toe zijn is nog onduidelijk. Wilco Kelderman staat na de 18e etappe in de Vuelta... nog altijd op de derde plaats in het algemeen klassement. Hij is wel 17 seconden ingelopen op de nummer 2, Vincenzo Nibali... De etappe werd gewonnen door Sander Armee. Leider in het algemeen klassement blijft Chris Froome. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het noordwesten regenen. Morgen wordt een natte en grijze dag bij zo'n 16 graden. Zaterdag buien, maar ook af en toe zon en 17 graden. Dit was het NOMS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op het moment geen...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 good Looking, yeah. I so uh, hush. And la, baby, don't uh, you cry. And one of these, one of these, one of these, one of these, one uh, you're gonna one of these, one of these, one of these, your little wings, one of uh, take you the sky, la-la-la-la There's nothing I'm gonna harm you Ik you'll fall from your eye, ha, ha, ha. van uh, dit nummer is dat uh, Spargo in 1980 een van de, de eerste uh, bands was die bevrijdingspop 1980 heeft uh, gedaan. En dat was toen in het initiatief van Uelko van der Linden. Toen was Marcus uh, van Dam nog helemaal niet aanwezig en uh, was deze jongen slechts uh, 13 jaar... En dat was eigenlijk de eerste editie van uh, Bevrijdingspop uh, zoals we hem eigenlijk uh, kennen. En uh, ja, daarna zijn er velen Bevrijdingspop uh, gevolgd uh, in uh, wat dat betreft. We gaan uh, verder met uh, deze CFM non-stop. Af en toe brul ik er dus even nog wat tussendoor omdat uh, ik straks uh, samen met Marcus hier om acht uur uh, nog verder ga. Armin van Buuren en Sunny Days.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 Get smarter. Don't need to.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 Een beetje bij het uh, friek gedeelte van mij dan. Want het uh, is een beetje terugkijken uh, in een periode dat ik zelf nog een beetje uh, aan het uh, kleuteren was uh, op uh, de zolderkamertjes. Dat heeft uh, te maken met uh, een stukje sol en uh, noem maar op. Uh, rb music dus, zo gezegd. Nou laten we dan maar eens meteen beginnen met uh, iets uit de jaren tachtig, uit die periode. De man heeft ooit uh, bij Champagne gezeten. Houbouwders, maar. Hij heeft ook nog eens een keer uh, zelf uh, het initiatief genomen tot uh, iets solo-achtigs. De man heet Polly Carmen en dit is Dial My Number. En wat zou er dan gebeuren als je het nummer niet zou bellen? Dan zou iemand helemaal, helemaal alleen zijn en eenzaam zijn. Dat is een beetje kort de strekking van het verhaal van Polly Carmen. Hij was ooit de frontman van Champagne. Die hele grote hit die ze ergens gehad hebben in de jaren 80 met Houdbouders. En daarna in 86 heeft hij zelf dit geprobeerd. En dat was alleen eigenlijk een beetje een soort floor filler in uh, de clubs. Uh, dat was ook een beetje de voorlopers van de echte R&B zoals we die nu kennen. Dan hebben we er nog eentje. Want zij heeft ook nog uh, deel uitgemaakt van een illustre band Shalemar. Dat ook in de jaren tachtig uh, erg actief uh, was. Maar zelf heeft ze ook nog uh, wat uh, solo werkjes op haar naam uh, staan. De dame in kwestie heet uh, Jodie Watley. We gaan natuurlijk eens eventjes uh, heel fijn een... Uh, een fijn eh, lang nummer eh, draaien van Don't You Want Me? En dat duurt dus tot 8 uur.